Twee uur, Joris Stubinitsky met het NOS-journaal. Het is nog steeds onrustig in Oekraïne. In de hoofdstad Kiev gooien betogers stenen en molotovcocktails cocktails naar de politie. Bij de rellen vielen afgelopen avond tientallen gewonden... onder wie veel politieagenten. De tienduizenden betogers zijn tegen nieuwe wetten... die het moeilijker maken om te demonstreren. Ook willen ze een betere relatie met Europa. Iran doet toch mee aan vredesgesprekken over Syrië... woensdag in Zwitserland... Een groot aantal ministers van buitenlandse zaken zal dan praten over hoe het conflict in Syrië kan worden opgelost. Iran zou eigenlijk niet meepraten, maar VN-chef Ban Ki-moon heeft toch een uitnodiging gestuurd. Iran is een belangrijke bondgenoot van de Syrische president Assad. Er wordt gehoopt dat het land druk op Assad kan uitoefenen. In de buurt van Lelystad is afgelopen avond een ijzeren voorwerp door de vloer van een trein geslagen. Niemand raakte gewond. De politie weet nog niet hoe het voorwerp op het spoor is gekomen. De NS vermoedt dat het gaat om vandalisme. De passagiers konden verder reizen met bussen. Dennis Rodman is opgenomen in een afkikkliniek en wordt behandeld voor zijn alcoholverslaving. De Amerikaanse oud-basketballer zou er emotioneel slecht aan toe zijn. Hij bezocht onlangs Noord-Korea en is bevriend met leider Kim Jong-un. Rodman kreeg een golf van kritiek over zich heen voor die vriendschap. En ook omdat hij zich niet inzet voor een Amerikaan die vastzit in Noord-Korea. Shorttrack-schaatster Jorien Termors is Europees kampioen geworden. Ze won in Dresden de 3000 meter. Het is voor het eerst dat een Nederlandse vrouw Europees kampioen Shorttrack is geworden. Bij de mannen bemachtigde Niels kersthold de bronzen medaille. Hij eindigde als vierde, maar schoof op naar de derde plek. Nadat Shinky Knecht werd gedisqualificeerd omdat hij met opgestoken middelvingers over de finish was gekomen. Het weer bewolkt en lokaal wat motregen. Overdag bijna overal droog. Het wordt dan 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. KRO. De nacht van het goede leven met Adeline van Lier.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 Welkom, welkom, lieve luisteraars. Ja, goed, de vrouw zit nog steeds in Spanje, maar ik heb alweer een muzikale gast. Hij was hier al eerder als uh, gitarist bij Wiep Zichtema, zo een tijdje terug. En bij Mike Meijer, heel onlangs. Maar nu is hij eindelijk solo, want hij is zelf ook een liedjes smit. Ja, Jan van der Smit. Geboren als Jan Smit in Watwaai... ligt een heel end boven Volendam. Maar ja, dat gaf toch verwarring in de muzikale markt. Hè? Vandaar dat van der. Nou, staat ook chiquer. Hij maakt al ruim 30 jaar muziek. Uh, u kunt hem kennen van de gitaarband The Landlords, dat is jaren 80. Daarna in uh, Jan Smit en de Silver Twins, lekker rhythm and blues en rock and roll. Nou, in de jaren 90 probeert hij de carrière van Wally Tax nog eens uh, vlot te trekken. Zit dan in zijn begeleidingsband. En dan eind jaren 90 gaat Jan solo en maakt zijn eerste Nederlandstalige album. En daarna nog heen. en dan, ja... Nou, laat maar even, Jan gaat instrumentaal. Hij speelde overigens ook nog bij heel veel andere bands. Maar nu is er weer een nieuwe plaat uit, getiteld In de Weide. Nou, ga ik uh, zoiets van draaien, maar eerst een van zijn favorieten. Want ik vroeg hem om een lievelingslied en kwam hij hiermee. Nou, mooie keus. Oh, I can't. Oh, I can't. Once it was so right When we were at our high Waiting for you in the hotel And I knew I had A my match With every moment we could snatch it I don't know why I got so much It's my responsibility Lord You don't owe nothing To me but to walk away I am no capacity He walks away The sun goes down and He takes the day Why do I stress a man when there's so many big good things ahead? hand? Because I never had it all. We have to hit it wall. So this is a never inevitable with you. Even if I stop wanting you and perspective pushes through, I'll be some next man's love. away I'm the song goes Our history, your center of Een hele mooie live versie. Even zonde dat ze er niet meer is. Nou, Jan van der Smit is bijna klaar met soundchecken. Dus nog één song, eh, nu van zijn laatste cd, In de Weide. Gaat over een dame, maar ja, haar naam mocht niet genoemd worden. Dus heet hij naar de toonsoort GM7. Het is een schaal gevuld met fruit... Is rijp en zoet, ik grijp erna. Je schuift het steeds opzij, steeds verder uit het zicht. Ik kijk het na, waarom laat je het me zien? Ik kon het zelfs niet even van je lenen. Dat had al mijn zintuigen op scherp, maar het was voor ik het wist al om de hoek verdwenen. Het klinkt zuiver en plezant, het beweegt soepel en gracieus. Vriendelijk toe het zegt Je bent een leuke man Ja. Yeah. Waarom laat je het me zien Het fraai vonden lijf De ranke benen Ik alle zintuigen op scherm Straks achter de einde weer verdwenen. Ah, Jan von der Smit hier te horen op zijn uh, album In de Weide, maar nu live bereid. Welkom Jan. Welkom allemaal ja. mensen. <laughs> ik zei net, het is hele goede reed hier. <laughs> en wat zei je toen? Toen ja, zeg ik, ja wie zal dat toch zijn? Nee, je zei de briek. <laughs> zeg, je hebt bijna een abonnementje op dit programma. Ja joh, ik, uh, ik ken ook overal de weg. Ik weet ook waar je roken mag en zo. <laughs> Goed. Heb je op maandagochtend geen bezigheden? Ik was het wel van plan, maar uh, dat, ja, dat vond ik nou onhandig, dus dat heb ik maar afgezegd. Er komt wel morgen iemand van de waterleiding. Alright. Nu nee. komt uh, tussen 10 en 12, nou, dat moet wel lukken. Ja, precies. Dan ik kan je toch gewoon slapend open doen. Goed, laat ja. horen hoe je live klinkt. Ja. Het water, het is onze held De belofte, voor later Nog maar net aangemeld Knap, slank, elegant, Dapper, slim Aanstonds leider van de school, wellicht. Gewild op elk feest, een idool. Vis in het water, aanstormen talent, nog maar net aankomen zwemmen, toch beide bekend. De attentie van het andere geslacht, bevestigt beste meer, een potentiële macht. De concurrentie die siddert en beeft hun zorg dat je het slechts overleeft is in het water in zijn drang naar de troon, toont meer lef. Dan gewoonlijk Een waar krijgerson Zwemt vooraan Met die jacht Die vette worm Is voor hem Het is een pracht Een hap van de prooi en dan is het zelfs, niet of hij vliegen kan. Onze held ligt nu, in een pan. Yes. Ja. Zou jij die vis nog willen zijn? Uh, nee, dan was ik er nu niet meer, denk ik. Nee. nee. Dus dat, dat is ook zoiets van Korte Roem? Ja, het is de hoogmoed. Dat is het idee. Ja. Uh, ik, was, uh, ja ik was zelf wel uh, uh, gefascineerd door het idee dat, dat vissen dus gewoon al uh, e eeuwenlang niet evolueren in hun slimheid, zeg maar. Want volgens mij is dat hengelen. Ja. Dat is al best oud. En elke keer. Nog steeds. Als je nu gewoon een hengeltje uitgooit met een goede worm aan. Zeker weten dat je er weer een beetje te pakken krijgt. Je... Nou ja, ik niet. Ik ben niet zo'n goede visser. Doe, doe je het wel, vissen? Nee, ik, ja, nee, ik, heb, ik, heb, ik, heb, ik heb wel eens gevist vroeger. Maar één eh, keer toen, toen had ik een vis en toen viel het er weer af. Ja? En de andere keer, dat vond ik eigenlijk heel treurig. Toen zat mijn lijntje niet goed vast. Dus toen trok hij mijn lijntje eraf. Toen dus zag, ik, zag ik de doppers verdwijnen dat vond ik eigenlijk heel denk ik zit die, zit die vis met die oh, met stomme stom, in is het, stom, met het in zijn bek met een nylon draadje eraan ik denk daarna ben ik, heb ik mee gestopt die flauwekul okay. en ik, ik vind eigenlijk als je gaat vissen dan moet je dat alleen maar doen om, om een vis ook op te eten niet om sportvissen vind ik eigenlijk helemaal Ja, nou, Dat vind ik ook helemaal raar ja ben ik ben met je eens goed ik ga even gauw zeggen wat voor de rest van de nacht dan gaan we weer verder door met jou maar uh, uh, even kijken uh, ik ga, uh, wat hebben we? Oh ja, ik bezocht het kunstwerk Het Wezen van de Stad van Maurice Boogaard. Ik sprak met hem. Uh, ik zag de voorstelling Oude Pinda's. En ik sprak met de makers, Bodil Parra en Nadja Hubser. Uh, ik downloadde een uh, opwekkende app. Dat moet u ook gaan doen. Ik zag allerlei films, maar daar komen we helemaal niet aan toe. Uh, we hebben het derde deel van het de terugkeer van Mars. Eindelijk weer eens een uh, vers mysterie van Emily. We hebben Track Tracers, Rex van Beuningen, Marjolein van Heemstra... onderzoekt haar Facebook-vrienden. Burenpraat van Romanei Rodriguez... F. Starix gaat weer zijn moeder doen. En Paul Hane is in gesprek met Ramse Shafi. is een oud gesprek, erg leuk. En mooie muziek natuurlijk, ja. En lekker zelf uitgekozen. Goed, nou, de website, www.adelinevanlieer.nl kan je podcasten, kan je alles uh, terugluisteren. En uh, je kan je ook abonneren op die podcast en lezen. Uh, uh, je kan ook uh, uh, de playlists bekijken. Je kunt ook mailen naar hetgoedeleven.nl. Je kunt mij bevrienden op Facebook, Adeline van Lier. Want daar zet ik ook al die podcasts op, dus dat is wel leuk. Je kan ook twitteren via n 8 vhgoedeleven Jan, de floor is yours. Oké. Okay. Ik zoek een specialist voor mijn geest Ik zoek een specialist voor mijn geest Een wijze heer Die Aristoteles en Plato leest, ja Het liefste man, want naar men aanneemt en beweert Is die getraind in analyse Dat is waar een man presteert Dames zijn iets meer van het gevoel Daar heb je soms ook best wat aan Maar het beantwoordt niet het doel nee, ik zoek iemand die mijn geest ook Met de eeuwigheid verbindt En mijn ideeën nooit een plek geeft in het gebeurt Ik zoek een specialist voor mijn hart met fijn gevoel, vooral als ze met haar opdracht start. Het liefst een vrouw, want zoals men aanneemt en beweert. Heeft die de fijne kneepjes in de zin van falen geleerd. De heren zijn iets meer van het verstand. Daar is niets verkeerds aan als je langs de weg staat met een lekker band. Maar ik zoek die man die de boezem en het atrium vervindt. En ik het dan begeeft en ik het toch nog overleef Ben ik dan de enige die rouwt over de strijd van man en vrouw Over het lot en overkomen wat en scheiden wat en bond Ach wat kan als iemand echt iets schelen, nee Maar het maakt het liedje rond En ik zoek een specialist voor mijn ziel een psychiater met instinct die mij door kast van kruin tot hiel. Het liefst een kind van zoals men laatst heeft aangetoond. Functioneert het heel succesvol, door eenvoudig en gewoon. Maar wat te dolen, zonder doel, zonder beleid. Van niks bewust wellicht, het beweegt slecht in de ruimte en de tijd. Ja, ik zoek die man die mijn ziel met het oneindige verbindt. Voor het idee van de enig tevens, slag op spijt. Jan, kom zitten hier. Ja, dat ga ik doen. Oh, wacht even. Je ziel met de eeuwigheid verbindt, waarom zou je dat willen? Ook, uh, dat soort vragen. Nou ja, dat dus, ik... Krijgen we dat soort vragen? <laughs> ja. Het is, ik, ja. <laughs> uh, met de eeuwigheid verbinden. Ja, dat, dat, dat. Oei, jongen, jongen. Hier ben ik eventjes niet op voorbereid. Maar. Ik ga er wel een goed verhaal van maken. Um, ja, nou, dat is eigenlijk heel erg eigen aan de mens, denk ik. <coughs> De, dat is, uh... nou dat je een voetstap lalaat. Daar uh, komt het op neer ja ja kijk uh, dat uh... misschien is dat desmans maar uh, nou is het desmans oh is het, is het oh is het desmans des ja ik, ik, ik, ik kom als als voorbeeld kom ik uh, de, de eerste dingen die we dan kennen van uh... <coughs> excuses ja? van onze mensen uh... Uh, van uh, dingen die ze nalaten, bewust nalaten. Want je kan natuurlijk, ja, als je een, als je een stuk gereedschap maakt... dan is dat, voor dat gereedschap om, om mee te gaan jagen of mee te gaan vissen... Of, of, of een huid mee schoon te maken of door te snijden of wat dan ook. Dus dat is dan meer een praktisch ding. Maar uh, die, die rotstekeningen in, zoals je ze in Frankrijk tegenkomt... die zijn 40.000 jaar oud of zo, hebben ze eens uitgerekend... Uh, dat is heel bewust gedaan van... Uh, nou, ik weet, dat kunnen wij natuurlijk niet aan ze vragen aan die mensen. Misschien was het iets godsdienstig of dan ook. Of wanneer, eh, maar ze laten, wij kunnen zien wat er bedoeld wordt. Er wordt je ziet van die, van die enorme runderen en paarden... en je ziet mensen met een pijl en boog. Dus het is, die tekeningen het hebben die, die mensen verbonden met de eeuwigheid. Omdat, wij kunnen het nu zien. Ja. Maar waarschijnlijk zijn ze niet op die manier gemaakt. Van nou, Als Jan straks in 2014 mijn tekeningen ziet... Maar jouw liedjes hebben wel die, die, die waarde voor jou? <laughs> ik zal je, je <laughs> daar... Nou even... ja, dan maak ik mezelf of. eens een ontzettend pretentieuze kunstenaar. Ja, precies. Ik weet niet of, dat nou weet, of, ik dat nou, of ik dat nou de bedoeling vind. Jan, neem maar te drinken. We gaan gewoon kijken hoe het allemaal zo gekomen is. Uh, je komt uit... Uh, was dat een levendige muziekscene zie, daar in Wat Waai, daar in Noord-Holland? Uh, jawel, ja. Daar, daar, daar, nou ja, tenminste. Doen ik 420 of, uh, zielen, geloof ik, dat het dorp. Uh, nog veel minder nog, volgens mij hoor. Oh. Watwaai wonen volgens mij maar uh, 150 mensen. Maar het ligt vlak vlakbij Wognum. Ja. En daar ben ik, uh, als ik, ik ben geboren in Watwaai, maar ik ben vooral opgegroeid in Wochnum. Dat staat ook niet zoveel voor, dat weet ik ook wel. Ja. Uh, maar uh, ja, wanneer word je geïnteresseerd in muziek? Uh, rond een ja, jaar of twaalf, dertien of zo. En uh, ja, heel veel van die bandjes die jullie ook nog wel kennen, de Oude Doosch, uh, Herman Brood natuurlijk, en uh, Vitesse, en uh, de Meteors, en, uh, en, en uh, weet ik veel, uh, dat kwam allemaal daar wel in allerlei tentjes en zaaltjes en festivals. Ja natuurlijk in watwaai. Daar had je die theaterkerk watwaai. Ja, de, de, de, de, de ja was maar daar op... ben daar gebeurd. Ja, tenminste dat, dat was dan meer. Daar kwamen ook wel toneel. veel heel artiesten. In. Ja, Nederlands hoop zo, heeft er was, daar ooit een plaat opgenomen. Bezig. Ja, Nederlands ja, ja, ja, ja. ja, Open ja. hoop hebben de plaat opgenomen inderdaad. Ja. Ik ben er wel eens geweest naar een artiest was het nou Peter Faber, Dat weet ik niet meer. Maar uh, ik was toen nog niet zo'n hele... Ergens van, van de... Cultuur. Van, van, de, van de cultuur. Nee, het, moest meer een beetje, ja, het was meer naar de kroegen en zo. Maar in, je hebt in, Café de, uh, in wat wij hebben in een Café de Vriendschap. Ja. Uh, en dat was... Uh, die had wel een grote belangrijke functie daarin. Want die had ook vaak... Behalve allemaal van de top 40 bandjes... Hadden ze ook Herman Brood of, Ja, ja. Raya Heep, whatever. Echt waar? Ja, dat hebben ze er ook gehad. <laughs> dat werd... Was het muzikaal nest thuis? Was er, was er muziek belangrijk? Of, uh... Uh, nou, ik heb oudere broers. Oh ja, dat scheelt. En vijf en zeven jaar ouder. En die hadden alles in huis. Rolling Stones. Ja. Uh, David Bowie. Dus je bent goed opgevoed. En dus Het al. was heel lui, want ik ja. hoefde alleen maar naar hun platen te luisteren. Ja. Ja. Eerste uh, bandje, weet je het nog? Die ik zelf deed? Ja. Een schoolbandje, Ja. Uh, toen ik 15 was of zo. En de Dave Koffers. Van uh, Dyer Streets bijvoorbeeld. Maar uh, gitaarles gehad of heb je zelf geleerd? Ik heb gitaarles gehad. Ja. Oh, kan je wel ja, horen. ik lag ja. altijd uh, heel erg. Uh, uh, als puber, zeg maar, een beetje nogal somber op de bank, niets te doen. En. Uh, oh ja? Ja. Ik vond het, ja, ik wist echt niet werkelijk wat, wat er nou de bedoeling was. Ik vroeg, ik, ik, ik, dan moest je ook naar school fietsen, ja ik, heb toen, ik herinner mij dat ik aan een vriendje vroeg van... waarom moeten wij naar school? En toen zei die, dat vriendje... Nou, van die regenpakken, weet je wel, in de polder fietsen dan. Ja. Toen zei dat vriendje... Dan, anders krijgen we later geen goede baan. En, en toen dacht ik van... ja, maar ik wil helemaal geen goede baan. <lacht> <laughs> wat wilde je dan? Wil je toen al een muzikant worden? Ik wist helemaal worden? niks. Ik, ja? wist, ik, wist, ik wist helemaal niet wat ik wilde. Maar mijn moeder zei wel van... je vriendjes gaan op Gitalis... ik denk dat jij dat ook maar moet doen. Oké. Okay. Nou, <laughs> ik moest het trouwens wel zelf betalen. Dat nou weer wel? Oh. Ik had een krantenwijk hier... dus kon, ja. ik, kon ik er wel mee doen. En uh, maar dat vond ik eigenlijk wel... al vrij snel uh, erg aangenaam. Omdat ik al heel snel... Uh, met, die, met, die, met die ringeltjes en zo... ging ik dan, ging dan zelf liedjes maken. Weet ik veel. Ja, ja. Ik had er maar allemaal en, fantasieën en, bij. Ja, het is allemaal heel cliché, hoor. Want nee, oké, okay, goed. Maar, maar was je ik toen, heb ook een pick-up opgeblazen en dat soort dingen. weet je wel, Dat doe je dan ook. Had ik had op een gegeven een elektrische gitaar van mijn broer. Ja. Trouwens. En die deed ik dan in de pick-up. En het was echt zo'n zo mooie pick-upie met zo'n zo apart spieketje ja, erbij. Ja, ja, ja. En, en, en, en ja, dat gaat dan steeds harder. En dan heb ik niets meer. <laughs> dat soort dingen, ja. Maar had je toen al had je dromen van... Ik ga door in de muziek. De muziek is heel belangrijk voor me, of... of was het ook allemaal maar nou, ik was, Ja, ik, in mijn dromerij was ik er wel serieuzer mee... dan dat ik het uh, uitsprak natuurlijk. want Een beetje ja. voorzichtig zijn. Eh. Ja. En de eerste echte band waar, waar, waar ik jou dan waarschijnlijk ook van ken... is The Landlords. Maar dat is al middenjaar 60, hè? Uh, uh, 80, sorry. Uh, 80, sorry, sorry <laughs> dat moet ergens jaren 30 van de vorige eeuw zijn. <lacht> nee, nee, sorry. 86 of zoiets. <laughs> ja, dat klopt. Ja. Ja, dat klopt ja. Ja, echt daar ja, bent. Dat, was, dat ja. was een beetje was echt een, be, een, be, een, be, best wel serieus allemaal. Een beetje die... Dat de dat jongens wilden ook gewoon drie keer in de week repeteren. Ja. En uh, er stonden ook wat optredens en zo. En het was in ja. Amsterdam wel heel, heel, heel, heel, een beetje zo'n zientje. Zo Met allemaal van die mensen die, uh, die ook allemaal in dat soort bandjes zaten. Ja. En uh, ja, dat vond ik allemaal reuze spannend Ja, dat vond ik ook wel. Ja. En toen, eh, maar Dat, dat ging toch niet door terwijl jullie echt al een beetje naam hadden. Ja. Dat was echt een goede band. Maar goed, dat, dat zegt in Nederland niet alles. Hè? Als, je, als je als je goed bent, Ik oh, wil nog niet zeggen dat je ergens iets bereikt. Nee, nou ja. Uh, pff. Ik, pff. Ik, ik, ik, ik, zelf had ik er ook niet zoveel zicht meer op. Maar uh, Gert, die, die zong, dat was de. Zang, Gert Jonkers. Wat is die gaan doen? Die is journalist geworden. Hij is ook gevraagd door. Uh, uh, door een Amerikaanse zanger, annex journalist... waar ik nu even de naam van kwijt ben. Sid Griffin? Weet ik niet precies. Huh? Om in zijn band te komen zingen. In Los Angeles. En heeft hij je gedaan? Los Angeles. Nou, hij is daar naartoe ge geweest. En uh, een aantal weken. Hè? En... Uh, ja, ja, dat zou je nog een keertje zelf moeten vragen... mocht hij een keertje bij je op bezoek komen. Want <lacht> is, ik weet niet precies... Hij kwam op een gegeven moment weer terug en toen. Uh, ja, hij heeft het er nooit meer echt over gehad of, okay. of hij dat wilde gaan doen of zo. Nee. nee, wat voor journalist is hij ook weer geworden? Uh, nou, hij schreef ik voor het Parool een tijdje. Ja. En toen later zie hij uh, Over muziek toch? Van de, van de, boel, van de boulevard. Bestaat dat blad nog? De B.O. of Ja, ah, nee, nee, nee, nee, nou, goed. Maar goed, we gaan niet over Get Jonkers hebben, we nee. hebben het over jou. Wat ik wel heel erg leuk vond, dat heb ik nooit geweten. Uh, maar dat zag ik op jouw website staan. Uh, de, de, de, de plaat van uh, Fatal Flowers uit 1988, hè, die ja. toen uh, uh, echt hot waren. Johnny, Johnny D D is, D is Back. back. Dat, dat is een foto. Zie je man zo met zijn gitaar op zijn rug en die draait zich om en staat bij de speakers. En dan ben jij. Hoe kom, <laughs> dat je, <ben> ik, ja. <laughs> Hoe kom je op die jongens terecht? <laughs> nou ja, die jongens hadden een hoesfoto nodig. En uh, het, moet, ja, het, het, thema van, het is een beetje een themaplaat, hè? Die Johnny Deers Back. En uh, dat, ja, het moest gaan, denk ik, uh, over een artiest die, uh, nog, uh, die het nog eens probeert. Of die uh, aan de rand zit van... Uh, wat, wat gaat er nou met mijn leven gebeuren? Word ik nou nog een ster? Of ben ik een ster geweest? Of wat God, dat zijn. gold toch nog niet voor jou in 1988? Goed nee, wel. maar misschien vonden ze een beetje dat ik zo'n uitstelling al een beetje had. <lacht> dat ik, oh, niemand die man is de les van zijn leven bezig met een comeback, zeg maar, die niet komt. Ah, oh, goeie. <lacht> Ja, goed. Ah, met terugwerken, met terugwerkende kracht. werk je je daarin? Nee, je had in ieder geval nog haar toen. Ja, ik had haar, ja. ja. ja. De tweede band die ik ook nog wel eens gezien heb, is Jan Smit en de Silver Twins. Oh, die heb je ook wel eens gezien? Ja. Oh, Leuk. Maar je Widderman Blues en uh, ja. Rock'n'Roll, toch? Ja. Ja, nou, ja ik, uh, ik grijp helemaal terug naar uh, Rock'n'Roll rock Roots en zo. Ja. Ja, waar, waar heb je het gezien eigenlijk? Ja, geen idee. Dat weet je niet meer. Ik ging vroeger zoveel naar bandjes kijken in de jaren tachtig. Ik ja. had toen ook een, een programma, weet je wel, een popprogramma op de Mediterranea ja. nou, enzovoort. Hey, maar ondertussen natuurlijk toch wel een vak geleerd, hè? Dat had mamstel toch wel goed geregeld, of niet? Nee, ik heb onlangs pas een vak geleerd. <lacht> Meen je dat? Ja. Je bent geschiedenis gaan studeren. Ja, ik ben, ik ben historicus. Ja. Geen geschiedenisleraar? Nee. Ik, nou, kijk, ik heb die studie gedaan. en vond ik echt helemaal geweldig. Maar in Utrecht? Ja. Universiteit van Utrecht? Ja. ja. Ik heb me er helemaal in mijn in die boeken. Ik heb ook geen, geen gitaar meer zien En al die gasten met die, met die, met die, met die gitaartjes. Ja, kinderachtig gedoe. En eh, toen, ik mijn, toen was ik er klaar mee. Ja? Nee, niet in de zin van dat ik er klaar mee was. Maar ik was gewoon was klaar. Dat ik was, was, ik af. was af. Ja. Ik denk, nu ben ik historicus. Nu ga ik... En dan? Nu ga ik lezingen geven of wat dan ook. Of ik wist niet wat ik ermee moest doen. Ik denk, nou, daar ga ik eens maar even over nadenken. En toen kwam ik iemand tegen op de Nieuwmarkt. Met, uh, op de aprilfeesten. En, uh, en die jongen die zei tegen mij. Weet je, jij hebt vast een hele doos met liedjes. Die jij graag wilt opnemen in mijn studio. Ik zeg, nou, ik heb helemaal geen doos met liedjes. Maar uh, ik, kan wel, ik wil nog wel kijken of ik liedjes kan schrijven. Dat wil ik dan wel proberen deze week. Dus toen ging die week proberen. Dan had ik in één week vijf liedjes geschreven. Ach, dus toen heb ik gebeld. Nou ja, ik heb, nu, ik heb nu al vijf liedjes... dus als ik nog een week wacht, heb ik er tien. En, uh, dus misschien mo mo mo moeten we dan misschien maar doen. Maar ja, dat had dan weer als consequentie... dat het zoveel energie en tijd en gedoe opslokte... dat ik eigenlijk uh, sindsdien uh, ik nooit meer uh, iets aan die geschiedenis gedaan heb. Echt, meen je dat nou? Nee, ja, dat meen ik serieus. <lacht> Wat was je idee? Ja, je wilde lezingen gaan geven. Ja, nee, weet maar... ik veel. Kijk, ik ken natuurlijk wel historische mensen... En uh, ik ben zelf natuurlijk ook al een beetje een historisch mens. Want ik ben zelf niet <laughs> zo erg jong meer. <laughs> maar, uh, maar er, zat er yeah. waar, waren ook hele, hele jonge gisse gasten bij. Van yeah. 2,23. 23. Yeah. En die... Uh, en, en dan kijk ik anderhalf jaar later op Facebook. En dan werkte ik dan nog steeds bij het kruidvat, weet je wel. <laughs> nou. en, uh, <laughs> ja, af en toe mocht hij wel eens een artikeltje schrijven. maar ik bedoel, Dus ik yeah. denk, nou, ik ben... Ik ben geen, zeker geen 2, 23. Nee. En wat uh, moet ik nog aan de bak als, als, als historicus, uh, weet je... Nee, ja, ze wil zeggen, ik hoor natuurlijk ook, heel, je hoort alles van, heel vaak van: nee, dan moet je geschiedenis. Dan, je moet leraar worden. Maar ik vind geschiedenisleraar vind ik gewoon helemaal geen zak aan. Nou, ik zou je zeggen, mijn dochter was aan een open dag gister uh, zaterdag uh, bij de Hogeschool van Amsterdam. Uh, voor lerarenopleiding. Toen was ze naar leraar geschiedenis gaan. En die man zei van nou, er zijn 150 aanmeldingen. En het is uh, het minst zeker dat je hier ooit een baan in vindt. In dat vak. Omdat het zo dat is, uh, het is wel heel gewild hartstikke leuk. Ik wilde vroeger ook geschiedenis gaan studeren. Ja, nou, ik vond het fantastisch. Ja. Ik heb al een tijdje gedacht om in Berlijn te gaan wonen. Omdat oh. Mijn, mijn, mijn, mijn onderwerp was uh, Pruisen. Ja? Ik ben een van de weinige Pruisenkenners. Uh, <lacht> in. Mijn... Dus als mensen ja. nog iets over pruizen, dan Ja, oké. Okay. <lacht> <lacht> dan moeten ze mij bellen. Oh, okay. Ga eerst maar eens een leuk liedje zingen, ja? Dan gaan we zo weer verder. <lacht> Onze pruiserspecialist. Godzame. Ja. ja, kom. Oh, ik moet, Jij zitten. moet je oh. zitten. Je moet zitten, moet spelen. Non de knetter. Ik, tre ik trek mijn vestje erbij uit. Ik krijg er helemaal warm van. Ah. Dat is mijn waaitje. Ja. Ja, wat gaan we zingen? En leid het eens even leuk in en zo. Oh, ja, ik moet er iets over zeggen. Ja, nou ga zitten, want er zo hoort niemand je, want je, sta, je praat Onderlijk, niet in de microfoon. Zo eh, de mensen me natuurlijk niet. Ja, nou, dat komt wel. Ja? Ja, dan horen ze me wel misschien. Ja, ja, ja. Leid jezelf eens in. Het volgende liedje: is weer iets met dieren? Dan vogels, in dit geval. Uh, nee, ik wil, ik wil niet altijd uitleggen waar het nou precies over gaat. Nee, nee goed, niet. dat hoeft ook niet. Uh, laten we zeggen dat het... ja um... nou, ik zeg het toch maar niet. Ik speel, ik speel het gewoon. Laten speel me... maar gewoon. In de struiken, je maakt te veel lawaai. Zoals de jeugd gewond. Wat is er? Moet... Is het verkeerd? Nee, ik zit niet wat, wat is het dan? Wat is er? Een kennis van mij. Ja? Die. Wat is het? Ik wil. Laat me meelachen. Ja, een kennis van mij. Die noemde, die noemde dit nummer altijd jonge kerel. Sterk. En het zit nu in je hoofd. Dat zat in mijn hoofd. Oh, jonge... Op de achtergrond hoor je trouwens heel zachtjes meelachen... Ik... meneer Mike Meijer, de chauffeur van Jan van der Smit. Nou goed. Het is keer, ik schoot okay. gewoon in de lach. Ja, dat kan gebeuren. Dat Weet je dat we ooit een, een band hebben gehad... en uh, opeens midden in het nummer staat de drummer op... En loopt de, de, de, de studio uit, want ik moest plassen. Ik <lacht> heb hem nog nooit vertoond. Goed, dus ga nog iets proberen. Ah, joh, weer. ga gewoon nog een keer. <lacht> Niet. Het gaat niet meer. Zullen we het nummer van die? Ik heb, ik heb, die, heb die cd niet bij ah, me. dus. Is een ander nummer. Ga maar even een ander nummer doen, ja. Jan ze zeggen wel dat alles draait. De aarde om de zon en de wind die waait. Een renner in zijn baan, waar gaat die dan heen? Een dronken vent tollend op zijn linkerbeen. En dat alles draait je zeker van belang, maar wat draait het dan om? Wat houdt het aan de gang dan? Je dacht al aan, zeker dat het duidelijk was, maar het draait niet om de wielen, nee, het is de as... Rieke man, zo had ik het nog nooit gezien Ik had de wetten toch geleerd, wel een stuk of tien Het is niet echt een wet, Jan, dat zit in de kruks Het is enkel een vermoeden dat kwam op in een flux En dat alles straat is dus zeker van lang Maar wat draait het dan om, wat had het aan de gang dan Ik dacht al lang zeker dat het duidelijk was Maar het draait niet om de hielen, nee het is de as draait zijn rondjes om de baas Tussen de middag draait het dan weer om de Leidse kaas Schone ballerina draait het pirouette En als de kroegen sluiten draait het meestal om je bed En dat alles draait is zeker van belang Maar wat draait het dan om? Wat houdt het aan de gang daar? Ik dacht al lang zeker dat het duidelijk was, maar het draait niet om de wielen, nee het is de as. En dan denk je misschien dat ik het ergens verkeerd las, de phoenix die er eens op uit zijn eigen as. Die dacht misschien al al dat het duidelijk was, maar het draait niet om de wielen. Het draait niet om de wielen, nee. Ja, want ben je toch een goede gitarist? Dankjewel. Echt, dat gaat er zo, dat voelt... hè Waanzinnig goed. Uh, leuk, uh, leuk nummer ook. Trouwens, uh, je, je... Nou ja, die, die komt wel. Die, ik, het is stom dat ik die... Nou, misschien. Maar... Wat, wat zei je? Wat zei je? Het is alweer kwart voor drie. Ja, daarom, we moeten... Ik, ik, ja, ik, ik we heb moeten nog, door. Ja, ik heb nog 10.000 vragen, maar goed. Dat ja, uh, nee, kom maar op. Ik, ik zat nog eventjes... Uh, je bent op een gegeven moment, uh, uh, vlak voor 2000 ben je uh, solo gaan werken. En toen heb je je eerste Nederlandstalige plaat gemaakt. Toen je daarvoor allemaal eigenlijk uh, Engels. Hoe komt dat, waar kwam dat vandaan opeens, dat Nederlandstalige? Ja, ik uh, uh, was een, uh, een drummer, Jan Holtman. Ja? Spody Audi, dat ken je wel. Ja, Wellicht, ja, ja, ja, ja, ja. wellicht ken je dat wel. En uh, daar zat ik wel een tijdje mee in een band en zo. Uh, wat, uh, wat te klooien zo. Ergens begin jaren negentig uh, was iedereen een beetje vaag aan het doen. Ja. Ik ook. En uh, die zei van... Uh, ja, je maakt wel goede nummers, maar je moet in het Nederlands gaan zingen. En oh. Ja, want dat Engels, dat wordt toch nooit echt helemaal goed of zo. En... Uh, nou, het is allemaal een beetje te pushen, te drukken, te, te duwen... Zegt en, uh, hij nam nou, het wel een beetje serieus. zegt Ik kom gewoon eens in de week kom ik bij jou langs... en dan heb je een nieuw nummer gemaakt. En dan ga ik dat beoordelen. Nou, dat vond ik wel een soort, soort stok achter de deur. Ja. Dus toen ben ik uh, heel bewust... Ja. Nederlandstalige teksten gaan schrijven. Ja, er nou, uh, zijn twee albums uitgekomen toen Zwavel en. Uh, ja, dus is dus en zelfs en nog eentje tussen tussenin. Heet, uh, jong, en ja, jong en gezond. Ja, en En toen dus een heleboel jaar niks, omdat je dacht van, nou, ik ga nou maar eens geschiedenis studeren of iets anders doen. Ja. Of ik, uh, ik, inderdaad, daar kwam muziek dan voor anderen, weet je wel. En, en je schrijft natuurlijk wel muziek, hè? Ja. Uh, Componeert wel uh, instrumentaal, instrumentaal, instrumentaal. heb ik ook wel ja. gedaan. Ja. Ja. Maar ja. Waarom, Hoe komt het nou dat je deze plaat weer bent gaan maken? Nou, oh, omdat dat, het weer gevraagd werd? Ja, door die jongen. De, ja. Dus Ik ben ook een beetje ik ben ook een, een ijdeltuit. Dus als mensen dat dan maar vragen, dan... Uh... Dan denk ik, oh, ik zal eens kijken of ik dat nog kan. En uh, verdomd. En dan, uh, dan lukt het ook wel een beetje wel weer. En uh, nou ja, dan krijg je er ook wel weer een beetje lol in. En uh, dan ga je er een beetje oh. over nadenken en zo. Waarom heb je hem In de Weide genoemd? Want op, op, op de, de hoes van het cd, jammer dat het geen plaat is... want dan zou het groter geweest zijn. Ja. Nou, foto van jou natuurlijk. Tuurlijk, van Jan. Maar op de achtergrond zie je dan zo'n ouderwetse schoolplaat in de ja. weide. Leuk, ik heb, ik heb ook zo'n ding... Ja. In, in plas en sloot heb ik met zijn ja, visjes. Is van, is volgens mij van dezelfde tekenen, ja, ja. precies. Ja. maar heeft dat uh, nog een betekenis? Ja, uh, ik ging natuurlijk ook elke dag met de trein naar, naar Horen en dan uh, viel mij op eigenlijk in positieve zin dat, hoewel ik er altijd denk dat ze het heel Nederland aan het volbouwen zijn, dat als je met de trein naar Hoorn gaat, dat je als je dan voorbij zijn, dan heb je uh, ja, permanent is natuurlijk zo'n zo lelijke puis in het midden, maar verder is het nog heel erg autonome. Nou, een beetje een vervelend woord, maar ziet het er nog uit als het landschap wat het misschien 500 jaar geleden ook al was? Oh wel, toen zeg maar. was het misschien nog wat natter daar. Hè? Ja, het was wel wat natter en zo. En, en, en, maar gewoon een weiland in ja. en, en, en de zomer met koeien en zo. En dat is, een, dat is eigenlijk een landschap wat wij heel goed kennen, althans, ik ken het heel goed. Ja. En, Weet je dat wat eh, wij al in de 11e eeuw bestond? Dat, ja, ik. ik hartstikke nou, oud. Ja, hartstikke, volgens mij is het zelfs nog ouder. In ieder geval, maar, toen is het al genoemd. Ja, het is al genoemd ja. door, de, door, de, door, de, door de monniken in Egmond. Want die, ja. die, die, die, die schreven nog wel eens wat op. En dat wat, dat sloeg ook op dat het zo nat was daar. Hè? Dus dat je een, een doorwaardbare plaats had. Toch? Ja, dat weet ik niet precies meer. No. Ja, daar hebben ze allemaal verschillende uitleggen voor. Nou goed, whatever. Maar, eh, maar goed, jij rijdt hoe dat, dat, dat landschap... dat typisch Hollandse landschap... plat. Platt, lucht. lucht. Ja. Hier, en, hier en daar, een kerkje of wat dan ook. Ja. En, eh, eh, en in dat landschap... En dat vind ik ook wel weer leuk. Uh, doen mij ook weer ongelooflijk moderne dingen. Bijvoorbeeld, dat vond ik nog, Ik heb ook nog wel sport gedaan. Ik was sportman geweest. Uh, ik, ben bijvoorbeeld, ik heb nog een carrière als mountainbiker gehad. Oh. Ja. Uh, maar dat terzijde, Ik Ging ik nog wel eens joggen langs de Amstel? Ja. En toen had je nog net de Arena. Die stond er nog maar net. Ja. Of, ah, nog maar net. Ja, die stond er nog niet zo lang. En er stonden er ook niet zoveel gebouwen omheen. En dan heb je. Dat is ook een heel oud landschap daar bij de Amstel. En ook met boerderijen, weet je wel. Ja. En, dan, en dan liep je daar over die dijk. Over de, door het oude landschap. Maar dan zag je daar. verop zag je zo'n vliegende schotel staan. De Arena. Dat vond ik echt zo space. Vond ik echt geweldig. Dat, het, dat, dat die discrepantie van dat oude landschap. wat uh, uh, wat mensen zes, 700 jaar geleden ook kennen en dan ja. die, die moderniteit die daar zo eens intreden doet. Ja. Dus waar Mondriaan getekend en geschilderd heeft... en Van Gogh, nee, Van Gogh heeft dat niet wel geloofd... maar Mondriaan heeft ook zo rondom Amsterdam toch... Uh, hij, toen is een eerste fase. Nou, nou, als je in het vliegtuig zit in, het, uh, in, de, in mei of zo... en je, en je, en je, komt, je komt Schiphol weer uh, binnen... Ja. Dan moet je eens naar beneden kijken. Dan zie, je, dan zie je de landschap van Mondriaan. Ja. Dan zie je al die veldjes en die weilandjes er tussendoor. Het zijn allemaal vier. Kijk, de Nederlanders zijn er natuurlijk al super in. Omdat allemaal ook... Zou dus ja. zijn maar heel goed. Ik heb, nou, nou, dat is zonde van de muziek natuurlijk. Maar, ja, oké. Okay. Nee, ja. precies. We gaan er niet te lang over door. Ik wil ook trouwens dat je nog even een jingletje maakt. Een jingletje? Oh ja. Nou. Weet je wat? We kunnen ondertussen even een plaatje draaien wat jij gekozen hebt. Je hebt mij twee platen gezegd. Ik zeg: neem twee favoriete platen mee. En die staan diametraal tegenover elkaar. Een heel zachtmoedig van oorsprong Zuid-Afrikaans meisje. Ja. Dené En dan ACDC. Ja. Moet ik dat nu uitleggen of straks? Nee, ja, nee. nou zeg even, wie gaan we draaien? Jij mag kiezen. Oh, we moeten er eentje kiezen. Doe dan maar de nee rommel Dat andere liedje dat kennen we wel ondertussen. <laughs> dat, heb je dat op de titel gekozen? Uh, nee hoor, want ik... Uh, want dat kijk... was? Hell ain't a bad place to be. Oh ja, nee, het gaat om het moment dat de gitaarsal al klaar is. En dan is er een soort... Dan staat de band stil. Niemand tikt de maat ook. En opeens... En dan komt die band weer terug. Dat vind ik zo'n geweldig moment. moment. krijg je elke keer energie van. Ja, ik vind, vind ik fantastisch. Oké, okay, wat zullen we doen? Zullen we die gewoon draaien? Nee, we gaan toch Danet erom draaien. Okay. Want die ken je persoonlijk? Nou ja, uh, pff, ik heb wat meer aandacht. Naar, ja, ik ken het wel persoonlijk. Ja. persoonlijk. <lacht> Oké, okay, goed. Uh, kan je nog iets leuks over te vertellen? Ja. Uh, het is een Zuid-Afrikaans meisje die in Amsterdam woont. En toen ik, oh ja, dat was ook nog zo. Toen ik klaar was met mijn studie. Ben ik eens om de hoek in een kroeg. Dus was, live, was live muziek ik, uh, leuk. En ik denk, nou, ik ga eens kijken op een zondagmiddag. Dan speelde zij daar. En dat vond ik. Ze speelde alleen met een gitaar. En dat vond ik heel goed. En dat vond ik ook weer. was weer zo'n oh ja, dat zou ik ook nog kunnen gaan doen. Allee, Zoiets. Ja. Weet je wel? Maar, maar ik ben nu historicus. Dat moet ik niet gaan doen. Goed, we gaan naar Dene de Teron luisteren. En dan ga jij ondertussen een, een, een leuk jingletje bedenken. Ja. Poppy. Die hartseer, so in die hartziek gaat geen. tranen op mijn wangen, schreeuwen en verlangen. Zal die zon, moederskeen, zal die hartziek verdween. Ik zal broeken verloren in die donker geboren. Zal die zon, moederskeen, zal die zeer verdween. Ik zal voelen zonder vlerken. Vier zonder vlam, vier zonder vlarke, vier zonder vlam. Zal die zon moer schijn, zal die hart hier verdwijnen. Ik ga broeken, verloren, in die donker, geboren. Zal die zon moere zal die hart hier verdwijnen. Ik zal voel zonder flerke, een vuur zonder vlam. Ik voel zonder flerke, een vuur zonder vlam. We hebben hier live stil nee. We hebben hier uh, live uh, Jan van der Smitten. Hij gaat nu een jingle voor mij. Uh. Wat heb je bedacht? Opnamesstand uh, Max. Adeline, het is altijd fijn je te zien. Dat is heel subtiel, heel klein. Dankjewel. Nou, nou maar... <laughs> Eigen nummer weer, nu? Eigen nummer maar weer, hè? Ja. Eetje proberen. Jonge merel in de struiken. Je maakt te veel lawaai. Zoals de jeugd gewoon is. Ik ben je moeder nog je vader Ik ben een Vlaamse gaai Die evenwel ook wonderschoon is En ik breng je heus geen lijsterbes Geen duizendpoot of pissebed. Jonge merel opgelet Ik ben de Vlaamse gaai Je bent van een nieuwe generatie, die denkt dat ze wel slaagt met een geslepen snavel. Als je je best maar doet op school zoals je ouders wensen, bemachtig jij je kavel. Maar zoals aanstonds jou ook duidelijk wordt: de waarheid is weerbarstig en lang niet altijd even fraai. Zo sprak de Vlaamse gaai. Je weet nog weinig van traditie, de moris van het woud, onze cultuur. Voor jou is het folklore of slechts een aandoenlijke natuur? Maar je komt er reus naar lachter vriend. Het is ons zeker ernst daarmee, en met die houding stellen wij ons zeker niet tevreden. Oh nee. Jonge merel in de struiken, je lijkt wat arrogant, zoals de jeugd gewoon is. Maar wat jij op school geleerd hebt, verwijst naar een paradijs dat slechts een droom is. Ja, mijn naam verraadt een afkomst. Het is waar de dieren slim zijn, terwijl het vaak bespot is. Ging in de leer bij de vos een schrander creatuur, die er schier gelijk aan God is. Ik was hier naast je neergestreken Het was een onbewaakt moment Zoals men wel eens treft Je ouwe lui zag ik daar ginder Met hun snavels in het zand Zoals het struisvogels betreft En voor mij is straks die lijsterbes Die duizendpoot, die pisse bed. Die jonge merel opgelet ik ben de Vlaamse gaai En wat wil je met je grote bek Oh nee, ik klets niet uit mijn nek Een Vlaamse gaai heeft de ouderwets Soms gewoon ook trek Mooi, mooie, tekst. ja, je bent je, mooie teksten. Mooie uh, je, teksten. Je hangt echt... Uh, ik, Cornelis Vreeswijk, hoor ik. Uh, Jaap Fischer. Uh, ik vind het mooi, teksten. Hey. Ja, hartstikke leuk. Uh, we hebben ontzettend weinig tijd. Ik, ik had ja, eigenlijk nog... Verdorie, man. Ja, Kunnen we een uurtje aanplakken of zo? Nee, ik, helemaal programma's in al vol, man. Maar... Uh... <laughs> ik kan wel een van de <lacht> nou, ik, had, ik had zo graag nog naar een kopie willen horen. Ja, maar die kan ik, of tenminste, die kan je beter eventjes van. Uh, van de, ja, Soudaien, ja hebt, uh, ik heb hem. Oh ja, oké. Okay. Af en toe eens draaien of zo. Ja, af en toe. Ik heb hem al eens een keertje gedraaid. Ja, ik heb hem nou, al eens nou, gehoord. Ik, ja. ik bedoel, het is he, het, het, we hebben nog heel kort. Ik, ik had nog willen vragen, je hebt ook op het toneel gestaan. Ik heb je ja. gezien in het toneelstuk. Ja. He? Als, als, als, een ontzettend leuk toneelstuk van Joop Admiraal en Arjen Eder. Ja, dat was een uh, super, super, super uh, leuk toneelstuk. Hoe heet het ook alweer? Uh, Echt iets om naartoe te leven. Ja, en ik zei je vertellen, ik was een hele mooie eredoute. Ik was afgelopen... Vrijdagavond was ik in... Er uh, in, in, was ik altijd een reunie met allemaal oude, oude sokken. Ja. En uh, uh, toen was er een meisje die serveerde daar. Ja. En, uh, en ik rook wel eens een sigaretje. En toen moest ik met moet je buiten doen. Dus ik ging dat buiten doen. Toen kwam een serveerstitje die kwam naar buiten. Zegt, heb jij niet in toneelgroep Amsterdam gespeeld? En toen zeg ik, ja, ja dat heb ik. Ja, ja, zeg ik. Ja, ik, ik speel in toneelgroep Amsterdam. Ja, had Toen ze... ze ze zei het meisje, nou, ik ook. Want jij speelde in hetzelfde toneelstuk als ik. Oh. Dat was toch wel weer grappig. <laughs> ja, er, was, er, er staat ook een kind in. We hebben nog één minuut nu. Ja, er zat ja. een kind in. Ja. En er waren natuurlijk vier verschillende kinderen, want die kunnen niet oh, met ja, al die... Oh ja, precies. Ja, dus een van die... Vier... En dat was meisjes van 12, 13 waren dat ongeveer. Nou, die ja, die was natuurlijk een jaar nu, jaar, ja. begin jaren... Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. 1, 22. Oh, wat dat grappig. Dat vond ik nou wel weer een goede bak. Nou, dat is wel een goede ja. bak. Hé, hey, ik wens je hartstikke veel succes. Ik hoop dat die plaat een beetje iets doet en dat je... Ja. Wat ple... En ik zou gewoon erg gaan optreden. Dit is toch... Uh... Ja, ik wil ook wel optreden hoor. Ja, ik gewoon ook lekker optreden. met gitaar, Ja. Mensen, ja, u kunt mij boeken. Ja, je kan Jan van der Smit. Ja. mooi filmpje gemaakt door Tim Knol, zag ik. Ja, dat kamer. Klopt. Ja. ja, vriend van je. Ja, die ken ik wel. Hey, en uh, je blijft spelen bij Wiepzichtema maar ook. Ja, die zie ik. is gevonden volgende week in ik Pliland. Oh, Diep. leuk. Opnames maken. Nou, Jan, ik wens je het allerbeste en uh, laat, laat weten als je weer nieuwe nummers hebt. Dat ga ik zeker doen. Oké. Okay. Zijn, zijn we er al in? Zijn we er nog steeds in? Of niet? Nee, nu zijn we er